6 uur Mariet Krol met het NOS Journaal. In verschillende steden in Nederland is gedemonstreerd tegen racisme. In Leiden waren volgens de politie zo'n 2500 mensen en verliep het protest rustig. In Alkmaar waren aan de rand van de stad ongeveer 750 betogers op de been. Ook daar was voldoende ruimte en bleef het rustig. Ook in Wageningen, Deventer en Almere wordt tegen racisme geprotesteerd. Hema zegt dat het bedrijf zonder eigenaar Marcel Boekhorn dicht bij een overeenkomst is met de schuldeisers van de winkelketen. Eerder maakte Boekhorn bekend dat hij daar zelf niet in was geslaagd. Hij had een bot van 523 miljoen euro neergelegd om de schulden van Hema te verlagen, maar dat ketste af. Als er nu toch zonder Boekhorn een overeenkomst is, betekent dat dat het bedrijf niet zonder geld komt te zitten... en aantrekkelijker wordt voor een overname door andere partijen. Oud-omroepster en presentatrice Tineke Verburg is overleden. In 1979 werd ze omroepster voor de Tros en later ging ze ook presenteren. Zo was ze jarenlang het gezicht van Tros Actua... en ze presenteerde programma's als Tros Triviant, Tien voor Taal en Actua in Bedrijf. Later presenteerde Verburg ook voor RTL en op de radio. Tineke Verburg was al een tijdje ziek, ze is 64 jaar geworden. En de coronacrisis en het stilvallen van de luchtvaart is gunstig voor het milieu rond Schiphol. De uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof is teruggelopen tot minder dan een kwart van de normale waarde. En er was ook vrijwel geen geluidshinder meer, blijkt het onderzoek. Milieuorganisaties pleiten ervoor om de coronacrisis te gebruiken om de luchtvaart milieuvriendelijker te maken. Het weer. Op een aantal plaatsen regen en onweersbuien. Lokaal kan in korte tijd veel regen vallen...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 Dit is waar We zijn er weer. Heerlijk. Lang gewacht weer, een weekje. Weer een weekje gewacht, weer een weekje overheen gaan. Heerlijk. Maar we zijn er weer tot 8 uur met Zandvoortpakt uh, Uit. Ja. En de uh, Jesse muziek is ook weer terug van weg geweest natuurlijk. Na een week wachten. Zeker, zeker. Heerlijk. Zometeen om uh, kwart over 6 gaan we luisteren naar uh, jouw top 5. Naar mijne, ja. Ja, en uh, om kwart over 7 gaan wij naar mijn top 5 luisteren. Ja. En uh, wat kan ik nou verwachten van jouw top 5 deze week? Ja, het is een beetje... Ja, niet... Ja, ik vond het moeilijk deze week. Ja, ik, ja. ik had er ook moeite mee. Ik, ik, ik, ja, ik ben niet heel tevreden met mijn top 5. Ik, ik heb twee nummers dat ik denk van... Ja, net ik, niet of zo, weet je wel. Ik, ja, het, is, het is wel oké, okay, maar het is het ook weer net niet aan één kant. Nee, maar dat maakt het ook weer leuk. Dat je ook ja, minder leuke nummers uh, de kans moet, moet geven. geven. Zeker, zeker. Hey, en, en nog wat onbekende artiesten natuurlijk. Ja, wat wou je zeggen? Heb jij uh, wat gedaan deze week? Ik wist dat die ging komen. <laughs> heb ik wat gedaan deze week? Ja! Ja? Heb ja! He. Okay. Ik heb een examen gedaan vrijdag. Oh! En, en, en het is wel grappig. Het was natuurlijk vrijdag eergisteren. Uh, mooi weer. Ja. Yeah. En ik moest in Amersfoort moest ik examen doen. Nou, ik, het is ongeveer een uurtje rijden. Pak een beet. Nou, ik denk dat ik het terugweg gewoon... Ik heb er ruim twee uur over gedaan. Zo druk was het. Ik kwam die A9 af en ik vanaf Haarlem, ik stond alleen maar in de villa ja. Ik keek om me heen, allemaal Duitse kentekens, Belgische kentekens. Ik wist niet wat ik meemaakte, joh. Gezellig, hè? En dat terwijl corona... Heerlijk. Ik, ik, is... ja, ik, ik ben er blij mee. Eindelijk een beetje reurig. Het is wel regering. goed, natuurlijk. Ik vind het, het goed. goed voor, uh, ja, voor ondernemers, zeker? zeker. En heb jij nog wat gedaan? Ik Nou, Drie keer raden wat ik heb gedaan. Nou... Foto's gemaakt. Oh, <laughs> dat heb ik niet gezien. Nee, hè? Nee, ik ben weer lekker uh, op stap geweest. Ik ben net uh, ook weer bij uh, de, het terrein Florianenpark van uh, uh, Mysteryland. Oh, dat, ja. Dat terrein ja, ja. daar ook. In, uh, waar zit Ho dat ook? Hoofddorp. Hoofddorp, ja. ja. Dat was het. Daar ben nee, ik leuk. geweest. Daar foto's geschoten. En, uh, nou ja, gisteren, neergisteren. Dus die kunnen we vanavond uh, weer... Uh... Uh, die van gisteren ga ik vanavond plaatsen. En waarschijnlijk morgen die... Uh, in ieder geval vandaag. Dat is mooi. Ja, dan moet ik nog eventjes... Uh, gaan heen, ze weer zien. Gaan, jullie gaan ze weer zien. Kennen mijn fotografie. <laughs> ja. reclame, jongens, sluikreclame. Nee. Uh, dus uh, ja, lekker. Dat was hem. Dat, dat was jouw uh, afgelopen week. Fotos ja. gemaakt en... Uh, leven, zij ja. leven. Ja, het is, het is ook niet echt dat ik denk van nou, ik ga er nu even op uit nog of zo, weet je wel. Nee, ik wel. Ik ga ja. vanavond kijken. en uh, dan aan ja, de bewerking. Ja, soms ondergang. Oh. Nee, nee. Dat is nee? Welke zon? Ja, weet ik veel. Het is misschien een saaie dag eigenlijk vandaag. Of van de Meeuwen. Alweer hè? Guusmeus. Ja. Goed, we gaan weer een muziekje draaien. Hier is Macalena. Vem Macalena, Rojão. Traz a lenha pro Vem fazer a mação. Hoje é um dia de sol. Alegria de goyote. É o verão. Eim, hey, magalei aan mochel, trazalei pro suddão, vem fazer a maçon. Hoge é um dia de sol, alegria te toon, refugie wat dat was. Maar dit was in ieder geval uh, One Kiss van uh, Calvin Harris. Samen met uh, Dua Lipa. Ja, ja. Was het ja? een leuk mixie ja. wat je hebt gemaakt, uh, ja, Thomas? Ja, mooi dingeltje. Hè? Ja, een dingeltje. Ja, dat was even een, een, een, een, een, een, ja, even een, een test. Een probeertje. Een probeertje. Ja, ja een, keertje probeertje. Een, een keertje probeertje. Een keertje probeertje. Een keertje probeertje. Jezus, wat een uitspraak weer. Goed, hè? Uh. Uh, We zijn iets te laat. Maar Ietsisch, ja. Twee minuutjes. Maar wel de hoogste tijd hè. Het is de hoogste tijd. Nummer 5. Voordat ik met mijn nummer 5 begin. Ja, het is een, uh, Ik moet nog wat rectificeren. Wat wil je rectificeren? Ja, rectificeren. Ik uh, zei net uh, fotografie. Oh, oké. Oh. Het <laughs> ja. is Kennermerland fotografie. Ook dat nog. Ja. fotografie. Ja. Oké. Okay. Op Facebook. Dus. Op Facebook en Instagram uiteraard. Ook nog. Kijk. Zo maar Zo, jouw met je promotie, ja ja promotie. De oude reclame. bekende Ben Plat. Wat ben je? Jij niet. Och, oh. <lacht> nee. Ben plat is, uh, ja, die hebben we. Nee, altijd ik heb gehad. altijd een voorraadje. Ja, een paadje, <lacht> een paadje. Ook, ook. Ja. Een dichter. Nee. Je bent altijd op de brommer, altijd je helm onder je shirt. <lacht> ja. Ja, oké, okay, ga maar door. <lacht> Genoeg beledigingen. Ja. Nou, normaal is het eigenlijk een basketbal, hè, bij mij. Maar... Oh ja, dat is ook waar. <lacht> Het is de, de acteur uh, van Pitch Perfect 2 en Pitch Perfect. Uh, het is een 27-jarige Amerikaan. Uh, komt uit Los Angeles en zijn echt geboortenaam is Benjamin Schiff Platt. Het is een oude bekende, hè? Het is een oud bekend. Ik heb hem al een keer eerder in mijn lijst gehad. En ja. uh, ik ben daar zeer tevreden over. Alleen dit nummer, ja, het is een, een twijfelgevalletje eigenlijk. Maar ja, vind je? Het, ja, ik ben er nog niet heel blij mee, maar oké. Okay. Dat andere nummer van hem vond je beter eigenlijk, als ja. je het zelf vergelijken. Ja, zeker. Maar okay. uh, ja, mijn uh, nummer vijf is dus Ben Platt met Everything I Did To Get To You. I'll admit the fact that I Settled for somebody just to fight the lonely Put myself out on the line Tried to change the old me changing almost broke me Been the life of the party done the worst I could do Chasing love that was pointless till it pointed me to you all the hearts I in the past. These better dreams, they seem to last Op. <laughs> op mijn muziekje, maar jouw muziekje nog wel. Ja. een hey, goed nummertje. Ja, lekker echt. Man. Ja. Heerlijk. Tom Walker. Heerlijk. I wait for you. Nou, dat, uh, dit was dan Tom Walker. Uh, Tom Walker is een 29-jarige Schotse sing en songwriter. Die werd geboren in Schotland en groeide op in de buurt van Manchester. He, uh, hij is getekend met Sony Music en Rental Records. En bracht de debuutsingle Fun Goes Down uh, maart 2016 op. Uh, op 19 mei 2017 bracht hij een EP Blessings. Door middel van de Rental Records zijn de meest succesvolle hits uh, in handel. Dat is dus Tom Walker. En dan hebben we uh, onze volgende. Ja. Nummer 3. Dat is Knife and Naked. Uh, ja, dat is net begonnen. Een uh, liedje is zeg maar hun eerste single. En uh, die maken ze samen met Mbis. Bis. Ja, ik, ik zag die dus ook voorbij komen. En ik zat dus ook te twijfelen of ik die erin zal doen. Ja, ik, uh, ik, ik hoorde hem zo. Hè, en ik zat zo op te zoeken van nou wat, kan ik, beetje, beetje wat kan ik over ze vinden. En uh, ja, ik, eigenlijk kon ik niks over ze vinden. Omdat ze echt net begonnen zijn. Ja. Ze hebben het nummer net een maand uit. En ze hebben nu nog maar 60 views. Op uh, YouTube. Ja. Dus, uh, nou ja, dan, uh, we, ben gaan m, uh, we gaan hem draaien. Dit is uh, Nief en Naked met Best I Ever Had. dark to see the light. To see the light, we gotta watch it. Burn. Too dark to see the light. To see the light, we gotta watch it. Burn. Tables turn ripped the roses right out of the dirt. but before what it's worth. I think what's best for us could mean the world. We got red wine stains on the countertop counter But we keep all pain all bottled up Hell, it get so cold, damn, look at us We're frozen up, so I'm, I'm gonna let it burn Even if it hurts Oh, no, nothing's gonna change Until we up in flames And someone's gotta strike the match first I'm gonna let it burn Ja, ja. Dit was Isaiah Mitchell met Burn oh, mijn nummer twee. Ja. Aha. Kijk, <laughs> <laughs> wat is het weer stil? Kijk, wat blijft er nou? <laughs> Toch weer een ander deuntje. Beter. Ja, lekker. Oh. Wat vind je er ja. tot nu toe? Ja, lekker. Lekker. Jawel, hè? Ja, beter. Minder ja, okay. Country. <laughs> het, het, <laughs> het, het valt me nog reuze mee eigenlijk. Ik dacht, nou, ik vind het veel erger. Maar het, nee, ja. het valt mee. Ik vind het ja. een goede top 5 uh, top eigenlijk Ja, op ja, ja, nu toe. ja, zeker, zeker. Dat moeten we nog afwachten, hè. Nummer 1 komt nog. Ja, dat is de ergste meestal. Het is wel weer eentje die vaker voorbij komt, omdat het gewoon een hele bekende artiest is. Ja. Zul, huh? Zullen we hem doen? Nou ja. Zul, zullen we? Zul, zullen we? Zal ik hem starten? Ja. Zal ik hem starten? Start jij hem maar even. Nummer... Oh, nummer 1, eindelijk. Niet dat ik er heel graag vanaf wilde, maar. Oh. <laughs> nee, uh, maar nummer 1 is uh, uh, Kaiko en Jamie N. Conant. Uh, ja, ik, Weinig over te vertellen eigenlijk. Het is uh, zonde maar waar. Maar Kaiko is op zich nog een hele grote artiest. Met uh, sowieso uh, 5 miljoen uh, volgers. Bijna 6 al, hè? Bijna 6 miljoen. Hé, hey, en ik zie dat hij op uh, 29 mei is uitgekomen. 29 mei? Klopt. Ook nog niet zo lang geleden, twee weken geleden. Ruim. En uh, hoe vaak is hij wel beluisterd? Dan via onze internetpagina, zullen we maar zeggen. Met een, een, een, een rood logo met een playbutton. YouTube. Dia. Ja. <laughs> Dia. Ja. Nee, ehm. Uh, uh, 461.000 keer. Ja, dat klopt. Nou, nee, dan kun je wel zeggen dat je aardig groot bent. Hè? Als je in twee weken zoveel views houdt, dan, uh, ja, dan gaat het aardig goed. En hij hoeft ook niet meer te werken, maar hij doet het toch? <laughs> nou, nee, ik ga hem aankondigen. Het is in ieder geval Kaigo en Jamie en comments met Feels Like Forever. from some great am Such things with like this really feels like forever tonight Cause I'm walk a million miles just to know your name I know you said you feel love before this ain't the same And I can't let you go Think i feel the same i just stood there Het was Feels Like Forever met Kygo en Jamie and Corner. Klein resumetje. Waren... Een ja, klein resumetje. Mijn nummer 5 was Ben Platten. Every did to get to you. Uh, Tom Walker, nummer 4 met Wait for You. Nummer 3, Knife and Naked with uh, Best I Ever Had. AG Mitchell, en onze nummer 2 uh, met Burn. Nummer dat is Kaigo en Jamie en Corner en Feels Like Forever. Lekker top vijf, of niet? Goeie. Goeie? Ja. En ik vind altijd wel, Kaigo is, is natuurlijk wel een artiest, om het uh, zo maar te zeggen. Maar wel, ze maken wel goede muziek, hoor. Ja, anders word je ook niet zo groot. <laughs> uh, ja, wel, we zijn uh, wel weer open deur, hè Thomas? I, ja, ja, ja, ja. Nou ja, lekker tochtig. Lekker tochtig. Um, nee, maar je hebt natuurlijk ook artiesten die, die zijn nogal van het groot worden zonder uh, iets voor te doen, zal ik maar zeggen. Uh, ja, nou ja, ze doen er natuurlijk allemaal wat voor. Ze doen er wel voor. wat voor, maar ja, kom je de ene makkelijker dan de andere, zo bedoel ik het. Ja, want als je geen connectie hebt, dan kan je sowieso niks. Nee. En als en, je ja, connecties hebt en, je, en het lukt gewoon niet... Dan lukt het niet. Dan nog steeds lukt het. Ja. ja. Dat is heel gek. Iets met geld. Ja, precies. Ja, als je geld hebt, dan kom je ver in het leven. Zo is het. En anders hou je een troll door te en dan lukt het ook. Ja, nee, natuurlijk. Dat... Ja. Nee, maar daar denk ik dan ook meteen aan als ik dat uh, ja. zou hebben. Dus ja, nee, dat was mijn top 5 en ik hoop dat iedereen het uh, ja, ook uh, kan waarderen. En uh, is later weer terug te vinden. Ja. Ik zag je er net alweer mee bezig, heel ja. stiekem. Ik was er weer mee bezig. Ik ben wel schuldig dat ik vorige week, uh, ja, ben ik er niet aan toegekomen. Sorry. Deze week ga ik dat wel doen. Kan niet, aan. hè? Nee, kan maar niet. ik ben er nu al bijna klaar mee, dus het gaat lukken, sowieso. Ja, op Facebook op uh, Zandvoort pakt uit. Ja. En hetzelfde uh, geldt voor Instagram. Zandvoort pakt uit. Zeker. Dus daar is de lijst weer op uh, terug te vinden. En ondertussen gaan wij weer uh, een muziekje draaien. Ja. En dan uh, zometeen om. Uh, nou ja, we zullen tussendoor nog wel even terugkomen, natuurlijk. Maar uh, om kwart over zeven gaan we mijn op vijf doen. Het uh, tweede uur? Het uh, tweede uur, ja. ja. En ook dat wordt weer lekker, hoor. Dat wordt lekker en genieten. Dat wordt lekker en genieten. Ik ben en helemaal benieuwd. Waar sta ik om bekend nu met het op vijf, ja? hè? Uh, dat je zo, zo, elke keer weer nieuwe, vijf nieuwe liedjes. Maar, uh, Meen je niet? <laughs> Me wacht even. Meen je dat nou? Ja. Oké. Okay. Nee, maar uh, zomers natuurlijk, hè? Alweer zomers. zomers. Okay, Altijd okay, okay. zo. Nou ja, we Als je, je broek net... maar aanhoudt. Nou, ja. Nee, maar we hebben natuurlijk nu twee, twee, drie mooie dagen achter de rug op zich. Ja, behalve je... de nacht dan. En vandaag niet. En vandaag dan? V vandaag was het echt een hele saaie dag. Ja. Maar ja, Van grauw. grauw. Ja, dat wel. He? Maak geen kutfoto's. <laughs> ja, je koopt koop er geen brood voor nu. Om foto's te maken. Maar niet? zelfs met slecht weer lukt het. Kennermeland fotografie ja. lukt het gewoon, hè? Dus jongen, jongen. Jonge. Maar waar maak je nu foto's van dan? Nou, natuurlijk. Van de dennenappel of zo? Bijvoorbeeld, maar nou, niet even een dennenappel, maar van vogeltjes, <laughs> van, uh, van een landschap en uh, ja. Huizen. Dan, dan ga je er gewoon de duinen in en dan. Uh, ja. Als Dat je een heuvel ziet, maak je een foto van een heuvel. Ja, en dan ga je goed kijken hoe je, hoe je een foto gaat maken, je compositie. Dus ga je op twee knieën zitten? zo? Liggend op de grond? Kijk, precies. Komt er net een fietser aan, natuurlijk, of de boswachter in zijn auto? Daar hebben we uh, een scheid aan. Oh, nee. Is goed. Goed, ja, we dwalen weer af. Uh, maakt niet uit. Hier is Secrets. I don't know about you. I don't know about you. There's something in his eyes. He's keeping secrets. I don't know about you. I don't know about you. About you, about you, about you.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 Oh no. my god. I don't know about you, about you, about you, you, you. Something in his eyes, just keeping secrets I don't know about you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 sit-up, qué bonita. Put me in the mix, put me in your vida, put me on top, pónme arriba. Put me in put, put me in between, me in between ya. Mami got the fire, and I got the gasolina. Move it, mami, move it on me. Sweat like wasabi eh. I know I got you wet like tsunami eh. I wanna make you my princess. Eh. Where you wanna go, what interest ya? Eh. Give me that mundo to impress ya eh. If you're hot, baby, let me undress ya Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mama cita. Alright, uh-huh Mamacita, oh, oh, mama citta right, okay. kind of mama right, uh -huh. mama black eyed Peas. Boy, mama hey, ik kan ook wel uh, stellen dat dit nummer um, um, en, ja redelijk nieuw is want dit nummer is namelijk net twee maanden oud. En het begint ook alweer in hit te worden. Dus het is natuurlijk een tijd geleden dat de Black Eyed Peas weer echt uh, een beetje in het beeld kwam, zeg maar. Maar met dit nummer uh, zijn ze wel weer aardig op weg om in beeld te komen, hoor. Met de Mamacita. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik vind het op zich wel een, uh, ja, ook een prima, prima nummertje, ja. Hey, ik heb een uh, volgend nummertje klaarstaan. En mm -hmm. nou is dat uh, nu ook wel aardig een hit. En dan heb ik het vooral onder de jeugd natuurlijk zullen er ook wel wat ouderen zijn... die het uh, fenomeen TikTok kennen. Ja, een beetje die mensen die in een midlife-crisis zitten. Ken je het? <laughs> nee, ik ben <laughs> nog niet zo oud. Oh, oh. Nee, um, dat nummer, dat heet Banana. En dat is dus... Um, nou ja, je kan het zelf maar een keer googlen op... Uh, op, uh, op uh, ja, gewoon op Google op internet. Beetje. En dan uh, tik, typ je in TikTok Banana. En dan zie je vanzelf wat de challenge is, zeg maar. En dat is, nou ja, wij kunnen het heel goed... want we hebben natuurlijk allebei een bril. We hebben dus een bril. En ja. we kunnen allebei niet dansen, dus... Nou ja, dit is niet echt goed. Kijk, het is dus zo, als, je, als de drop komt, zeg maar... Dan, je hebt je bril omhoog en als de drop komt... Dan uh, doe je eerst een of andere beweging met je armen. Het is best raar, hè, dat je dit zo zegt. Want? Laat maar. Ja, beweging je met je armen. Uh, ja. oh. Oh. En dan uh, doe je bril naar beneden en dan uh, ga je gek dansen of zo. Dat is ja. een beetje het idee. Ja, dan ga je zitten. Maar ja. Voor het idee, het is natuurlijk radio, dus het is een beetje lastig om te zien. Um, Zoek het op op internet, TikTok banana. Klinkt ook heel gek. Ja, ja TikTok die banana. <laughs> Oké, okay, laat maar. Uh, ja. <laughs> ja, en uh, er kwam net een bericht binnen, geloof ik, over Tineke Verburg. Ja, Tieneke Verburg. Ja. Ja, het is een, een premium bericht op de Telegraaf. Maar ja, uh, Tineke... Verburg, de vakvrouw die. Ja, 64 uitgegroeid 64 geleden. Ja, tot een groot icoon. Uh, ja, ze ja. was maar 64, hè? Ja, is Ze dus overleden. Ja, de overleden. overleden. Dus uh, ja, een uh, heel triest nieuws. Ik, ja, sorry, ik ken haar, ja, haar ik, niet. Ik, maar ik ken haar ook niet, ja, misschien is dat een andere. Nou ja, een heel andere generatie, denk ik. Ja. Maar ja, goed, het is wel een, een grote vrouw geweest. Ja, nou ja. Laat maar, ik ga het niet erg maken. Nee, zoals dat het is. Ook, je maakt het al <laughs> heel erg ongemakkelijk. Doe maar niet. Oké, okay, zullen we naar het TikTok-liedje luisteren? Ja en, ja. en kunnen we zeggen dat voor de mensen die nu naar de ZFM-life.nl gaan, die kunnen het dansje ook zien? Ja, oké. Okay. Ja, jij gaat hem doen, toch? Nee, jij gaat hem doen. Oh, moet ik hem doen? Ja, okay. maar ik blijf zitten. Ik ga wel even kijken of ik hem ga doen. Oké. Okay. Hier is een Banana van Shaggy. Yeah! Wat is dat dilemma? Chiribang. Oh, chiribang. He's on the track. On the my track. My <laughs> far request me banana May I tell them banana far, I. Do all of them, I request me banana Till I come and no one go time, two time, them one more Till like come and on, no one go home they three times, sometimes, them four like come and on, no one go ever seen a girl, she near Cassandra Session from Colombia. You I recommend on my banana Your mama said to stop my I me dwee, me dwee, me tell me some banana sweet. Them a sweet. I me me tell me Them way. With it, drop. I'm and no one go home. Yeah. I'm like come man and no one go home. Chango, girl from France said, them sure. Miss Way, said Banana, until we hit say, We them say, We them say, We said, Miss banana until Seday, Miss Seday, Miss you saw me instead you just say it's my mistake are you raging up a war for the sake of something could say sorry, but I don't have much to say You won't believe me anyway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 Down. Vintage Culture. Het zit er alweer op het eerste uur, hè? Ja, ga snel, hè? Als je het plezier hebt. Ja, We ja, hebben ja. weer flink gelachen. Hoop heel. In ieder geval, ik wel. Ik heb het naar mijn zin gehad, het eerste uur. Goed zo. Top 5, mooi top 5 gehad. Ja, Zometeen nog een mooier top 5. Meestal is het andersom, hè? Je moet het altijd het beste als laatste bewaren. Ja, precies. Best de volgende keer moet ik in het tweede uur. Nee. Ja. <laughs> De beste uit het begin dan. Dan wordt het beste uit het begin. Ook goed. Hé, hey, uh, laatste plaatje. Zometeen uh, zijn we terug uh, met de tweede uur van Zandvoort pakket met Mijn Top 5.